12 uur. Dit is Dorald negens met het NOS Journaal. De vakbonden FNV en CNV en de winkelbranche willen extra hulp voor winkelmedewerkers die in de faillissementsgolf hun baan zijn kwijtgeraakt. Er moeten speciale mobiliteitscentra komen om hen weer aan een baan te helpen. In die centra moeten ze cursussen krijgen en er moet worden bekeken wat hun kwaliteiten zijn. FNV, CNV en Detailhandel Nederland hopen dat het ministerie van sociale zaken geld vrijmaakt voor de plannen.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 Met oud en nieuw werden in Keulen honderden vrouwen bestolen en aangerand. Veel van de daders van aanrandingen zullen volgens de politie in Keulen nooit worden bestraft... omdat de beelden van bewakingscamera's te slecht zijn om verdachten te kunnen identificeren. In Luik zijn zes mannen opgepakt voor overvallen op een casino en een juwelier in Limburg. Het Holland Casino in Valkenburg werd in juni 2014 door vijf zwaar bewapende mannen overvallen... Ze bedreigden het personeel en de 200 bezoekers met automatische wapens en gingen er vandoor met een kleine buit. Twee maanden daarvoor zou de groep een juwelier in IJsden hebben overvallen. De Belgische politie arresteerde de zes al begin deze maand, maar dat is pas vandaag bekendgemaakt. Het Turkse leger heeft bij luchtaanvallen op de terreurbeweging PKK negen mensen gedood. Met helikopters werd vanochtend een groep Koerdische strijders aangevallen bij het stadje Idil bij de Syrische grens. De strijders trokken toen door een bergachtig gebied richting Idil. De operatie van het Turkse leger is naar dat stadje uitgebreid. In delen ervan geldt een uitgaansverbod. Het weer, periode met zon, afgewisseld door een paar buien, soms met hagel of natte sneeuw. Het wordt ongeveer 6 graden. Morgen verandert er weinig. Vrijdag en in het weekend is het droog met zonnige perioden. Dit was het NOS Journaal. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen fietsen. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Eerst makkelijk eten, luisteraars. Dit is weer twee uur van Lunch bij van Zandvoort. Samen met Sidekick Ingrid Bol van Zolingen ga ik u voorzien van het regionale nieuws van het weer. Uh, en we hebben ook nog speciale gasten daarover straks meer. aan de titel van de, ons openingstune, zeg maar. Early AM Attitude van Lee Rittenauer. Daar luisteren u naar. Muziek verzameld van onder meer Chris Norman. Ja, wie is nou Chris Norman, zult u zeggen. Nou, Chris Norman, dat is eigenlijk de zanger van de groep Smokey. Misschien dat u dat iets meer zegt. En hij begint ons te verrassen met O'Carroll. Chris Norman, ik zei het al, de zanger van Smokey... met O'Carol Ingrid. Goedemiddag. Goedemiddag, Charles. Ja, je hebt speciale gasten. Ja, zeker. En die ga je na het volgende nummer ga je die aan ons voorstellen. Dat klopt. Nou, helemaal goed. Uh, is er, ook nog, er is ook nog een, uh, iets weg te geven, geloof ik, vandaag. Hè? Een prachtige prijs. Een prachtige prijs. Ja, één maand gratis slenderen. Moeten de mensen uh, pen en papier gereed houden? Of, of kunnen ze het... Uh... De voorbereiding hebben ze al gedaan. Ja. Je moet de Facebookpagina van Slender You liken. Ja. Plus een bericht wat wij geplaatst hebben met de foto's. Ja. En dan uh, gaan wij straks de prijs verloten. Ja. Onder degenen die dat gedaan hebben. Weet jij nou hoe het vannacht is geweest in Soho? Nee. nee? Nou, <laughs> Davy Big Biggie, McGintage weten dat wel. Last <laughs> <Okay. Less laughs> night in Soho. Goedemiddag, luisteraars. En Charles, Ja. Uh, we hebben twee gasten in de studio. Nou, helemaal gezellig. Ineke Smits en Erik de Weert. En die zijn van Smits, Held en Wilnis, gevestigd aan de hogeweg 56A in Zandvoort. Welkom allebei. Dank je wel. Dank je wel. Um, jij bent voornamelijk, uh, doe jij slenderen? Ja. ja. Wat is precies slenderen? Slenderen is... Uh... Even goed in de microfoon praten, anders dan, uh, okay. ben ja. je niet te horen op de... <laughs> ja, <laughs> op de even naar je toe trekken. Ja. Oké, okay, slenderen is um, een manier van bewegen. We hebben zes uh, slenderbanken staan. Je gaat op elke bank tien minuten liggen. En elke bank beweegt op een andere manier. Nou, bijvoorbeeld de eerste bank neemt. Daar lig je met je billen op twee kussentjes... die je heel klein beetje heen en weer gaan. En als je daarop ligt, dan um, daar word je soepel in je heupen van. Daar krijgt ook mooie billen van, zeggen ze. Heb ik nog niet gemerkt van mezelf, nee. maar goed. Ja, ik weet wel dat je er heel soepel van in de heupen hoort. En sowieso met de banken uh, word je veel soepeler. Dus mensen, zeker als je wat, uh, wat ouder bent... dan word je toch wat stijver en zo... en dan heb je meer risico op vallen. Als je dan veel slendert, veel, twee, drie keer in de week... dan word je soepel van en dan heb je minder kansen op vallen. Je, je zegt voor ouderen is het uh, dus heel geschikt. Heel geschikt. Want je hoeft niet hard te lopen of... Nee, ter, je gaat gewoon liggen en ja. die banken bewegen. En je kan, uh, je kan zelf nog wat oefeningen bij doen... het hoeft niet helemaal passief te zijn... Als je het echt te passief vindt zoals het is, kunnen we er ook altijd oefeningen bij geven. Dat je zegt van nou, een beetje met je armen uh, bewegingen maken. We hebben ook wat gewichtjes liggen. Je kunt dus wat uh, gewichten uh, uh, in je maar doen om die spieren een beetje sterker te maken. Maar in principe, je kan ook bijvoorbeeld je buikspieren intrekken als op een moment dat je een beweging maakt. Ja. Dus, uh, elke bank doet wat anders. Die tweede bank is bijvoorbeeld, uh, die doet 90 sit-ups in uh, 10 minuten. Nou, wow. gaat dat maar eens op de grond ja, Dat krijg je uh, niet van elkaar. Maar die bank duwt je omhoog. Kijk, het, het grote geheim ervan is eigenlijk... dat je niet tegen de zwaartekracht in hoeft te gaan. Je maakt alle bewegingen met je spieren... maar je hoeft niet tegen de zwaartekracht in te gaan. Dat maakt dat het heel relaxed is... en dat je spieren toch aan het werk gezet worden. Ja. En kan je ook iets over die andere banken vertellen? En ja hoor, de derde bank. Daar ga je met je voeten in een soort uh, rubberen... Uh, ja, soort skischoenen... die vastzit aan de bank... Uh, die maken een ronddraaiende beweging. Dat is heel goed voor de, voor de benen uiteraard. En de billen en de rug. Het, maar het staat gelijk aan drie kilometer wandelen. In tien minuten tijd. Mooi. En je wordt er niet moe van. Nee, dat, geweldig. <laughs> nee, nou dan hebben we ook nog um, om je knieën stabiel te houden. Uh, geven we meestal een bal um, aan de klanten. Die ze tussen hun knieën klemmen. En daardoor uh, uh, gebruik je ook de, de spieren aan de binnenkant van je benen. Dat zijn we die spieren die je eigenlijk nooit gebruikt. Ook weer heel goed voor de bekkenbodemspieren. Ook heel fijn voor dames. Ja, hartstikke mooi. Ja, ja. Nou, dan heb je de, uh, de volgende. De buik heup toestel. Daar ga je op je buik op liggen. En je benen liggen op twee uh, dragers... die heen en weer gaan, op en neer gaan. Eigenlijk. Daarmee versterk je ook je rugspieren. Heel goed voor je rug, je, je billen, je benen. De vijfde bank, is dat? De, uh, nee. De volgende bank, de stretch toestel. Daar ga je op liggen met je rug, uh, met je bovenrug. Dan wordt je nek, je schouders en je bovenrug wordt gemasseerd. Een heerlijke apparaat. Ook zelfs mensen met whiplash kunnen erop, maar daar moeten we dan heel voorzichtig op bouwen. Ja. Maar dat is ook zelfs voor zulke mensen heel goed te doen. Dus als je klachten hebt, zeg maar, ja, dan ja. moet je het wel van tevoren even melden. Jullie. Ja, er ja. Wordt van tevoren worden we eerst eventjes een intakegesprek gehouden. Hè? Dan moet, we moeten we rekening kunnen houden met allerlei klachten. Ja. Hé, heb je een hele slechte rug of zo, dan zullen, zullen sommige holtes uh, opvullen... Met, uh, met iets van een kussentje of een dekentje of wat dan ook. Ja. Te zorgen dat je rug goed uh, ondersteund wordt. Dan heb je nog één bank over, volgens mij. Dat is de relaxbank. Nou, die ga je op liggen. Nou, dit is gewoon een massage voor het hele lichaam. Die gaat heel zachtjes schudden heen en weer, tien minuten lang. Heel veel klanten vallen even in slaap dan. Uh, <laughs> Zo lekker is die bank. Ja, jullie kunnen ook nog... Uh, je hebt ook sportfaciliteiten, ja. zeg maar een ja. uh, fitnessapparatuur, roeier, home trainer, trailplaten. Ja. ja. Dat kan je ook nog doen, daarbij, doe, Ja, ze slenderen? Ja. Ja? ja, dat kan ook. Um, de, we, we begeleiden sowieso altijd. Ja. Uh, met name is Peter daar een goede in bij die fitnessapparatuur die je... Uh, die staat er echt wel bij en uh, zorgt ervoor dat het allemaal goed gaat... en dat je houding goed is, enzovoort. Dan hebben we ook nog de vacuushaper. Dat is een soort loopband met een hele grote kast eromheen... dat je denkt, wat moet ik daar nou mee? Maar als je daar een uh, stevig rokje aan doet, die we daar hebben liggen... Ja. die klemmen om die kast heen... en terwijl je aan het lopen bent, wordt dat vacuum gezogen. En dat maakt dat je uh, met name de buikbillen en benen echt wel... Afvalt. Ja, dus dat is wel een, een zwaar iets eigenlijk. Nou, het valt mee, want je ja. kan alles zelf instellen. Het is nooit rennen, het is maximaal 7 km per uur, dus het ja. is gewoon stevig lopen. En de vacuüm, ja, die kan tot uh, min 30 bar gaan, maar dat is uh, voor jezelf om je dat in te stellen. Ja. Dus dat wijzen we ook op, en zeker de eerste keren staan we er ook naast om te kijken, of gaat het goed, en kan je dat aan, enzovoort. En dan meestal een televisie erbij en nou de toppers op. Nou, dat loopt hartstikke lekker, Dat ja, loopt lekker, ja. <laughs> Waar komt ja. slender eigenlijk vandaan, weet je dat? Het komt uit Amerika. Dat heeft een arts ontwikkeld voor zijn vrouw die polio had. Aha. En de spieren breken dan af. En die had drie banken ontwikkeld... waarbij zij zoveel mogelijk toch die spieren nog kon gebruiken. En uh, ja, toen bleek als side effect... dat je daar ook een geweldige figuurcorrectie van, kon, van uh, kreeg. Dus de fabrikant die dat natuurlijk gemaakt heeft in opdracht van die arts... die heeft dat gewoon uh, gecomplementeerd naar zes uh, toestellen... Ja. en heeft dat in de markt gezet. Dat is al sinds uh, 1988, geloof ik. Uh, uh, waarom wilden jullie graag iets voor jullie zelf beginnen... maar dan met slenderen? Ja, ik was zelf klant bij een slender salon in Aardenhout, ja. jaren geleden... En ik, dat zag er allemaal zo relaxed uit. Dus ik zei al tegen mijn man van nou, als we ooit nog eens een keertje wat willen doen... dan is dat toch wel een heel relaxed baantje. He? Ja. En het is heel sociaal en het is gewoon heel leuk met allerlei ja. klanten omgaan. Het, uh... En doe je het zelf ook nog steeds? Ja, ik ja? doe het zelf ook. Ja, okay. ja, ja. Onregelmatig weliswaar, want ja, weet ja. je, de klanten gaan voor. Drukke werkzaamheden. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Wat kost een abonnement? Een abonnement kost 69,95 per maand. Of. En wat kan je daar dan voor doen? Alleen slenderen of? Nee, dan mag je slenderen, dan mag je uh, de fitnessapparatuur gebruiken, je mag de vacuüm shape je mag op de zadel. We hebben ook nog een, een uh, voetenmassageapparaatje waar je op kan zitten. Dat valt allemaal binnen dat abonnement. En, en wat, dus, wat kost het? 69,50. Okay, <laughs> ja. ja, ja, ja. Nee, En onbeperkt. Onbeperkt, ja. Oké. Okay. Dan kom je elke dag, prima. Je mag gewoon binnenlopen of moet je echt een afspraak maken? Uh, het is handiger om een afspraak te maken... want met name de ochtenden zijn behoorlijk gevuld. Ja. En als je dan binnenkomt en je hebt geen plek... dat zou natuurlijk heel vervelend ja. zijn. Dus. De meeste mensen maken wel een afspraak. Okay. Hoe, hoeveel capaciteit is er als het om het aantal mensen gaat? Uh, nou, je kunt om de tien minuten een nieuwe klant uh, doen... want na tien minuten gaat hij naar de tweede bank... en dan kan er op de eerste bank alweer de, eer, de volgende. Ja. En zo ga je dan door eigenlijk. Oké, okay, dus, dus uh, je hoeft nooit echt heel lang te wachten... Um, als je een afspraak hebt gemaakt, nee, dan eigenlijk komt iedereen binnen op het moment dat ze eigenlijk uh, op die bank moeten liggen. En dat kan ook meteen, want je hoeft, de meeste mensen hoeven zich niet echt om te kleden. Die zijn er al op gekleed. Ja. He, je moet iets van een broek aan uh, zonder knopen of ritsen, want dan zou een bankstuk gaan. Ja. En ook de top daar uh, moet daarop aangepast zijn. Maar ja, het is gewoon de schoenen uit en, uh, en liggen maar. En worden de banken dan tussentijds schoongemaakt? Of dat is doen we gewoon... aan het eind van de dag. In principe hebben, iedereen neemt iedereen een eigen uh, handdoekje mee om ja. over het kussentje te leggen. Zodat dat inderdaad hygiënisch blijft. Ja. Okay. Zullen we even een stukje muziek tussendoor doen? Ja, graag Charles. 60, The Fortunes. Here it comes again. En ik weet dat de mannen nog steeds toeren door Europa. Ze hebben ook onlangs Nederland nog aangedaan. En het is altijd heel gezellig om naar zo'n 60 uh, jaren festival heen te gaan. Doe jij dat wel eens, Ingrid, of zeg je van nou, dat is mijn ding niet? Ik ga overal naartoe. Echt ja, ook, okay. Ja, echt. Ja, Oké, okay, ben ja. PSO rijk dan? Ja. Zoveel ja. mogelijk klankt het zo weer. Ja, want ja. sommige concerten, ja, dan moet je toch wel stevig in de beurs staan. Ja, 75 euro voor een kaart is niks hoor. Nee, helemaal niet, ja, dat wou ik maar zeggen. Ja. Hoe is het met onze gasten? Houden die ook van muziek? Oh, heerlijk. Ja. ja. Zeker deze muziek, ja. En die meneer die links van mij zit? Die vindt alle muziek mooi Die eigenlijk. vindt alle muziek ja. mooi. Uh, maar u heeft vast wel een, een, een plaat, of een artiest, of een groep, waarvan u zegt van nou... Nou, die... dan uh, komen we bij Fleetwood Mac uit. Oké. Okay. Ja. ja, nou, Dan, dat is ook een. Misschien uh, heb je daar wat van. Ja, Rumors natuurlijk, de, de mooie ja. LP. En, nou, ik heb eigenlijk alles van Fleetwood Mac. Uh, het moderne repertoire. Uh, uh, maar ook de, de oude nummers zoals uh, Go Your Own Way en zo. Hè? Dat, dat zijn van die echte. Uh, Klassiekers. Ja, echte klassiekers. We hebben nog een paar minuutjes voordat we naar Niels, of nee, ja, het lokale Niels gaan. En natuurlijk het weerbericht. Dat gaat onze inrit voor ons verzorgen. En eh, voordat het zover is, nog even een stukje muziek... Te gaan we eerst naar het regionale Niels. René Schuurmans. Die laat de zon in zijn hart.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 Ja, dat maakt je weer blij. Ja, dat maakt je weer vrolijk. bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Ingrid Bol van Solingen. Goedemiddag luisteraars. De gemeente Zandvoort wil zijn boulevard structureel verbeteren. Vorig jaar zijn er al een aantal kiosken en een fit geplaatst. Dit jaar worden er, bij wijze van proef, ook nog ongeveer 20 palmbomen geplaatst. Deze gehuurde bomen zijn 5 meter hoog... en worden geplaatst voor de periode mei tot en met september. De bomen worden zo bevestigd dat ze winterbestendig zijn...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 De halve finale van het talentenjacht Talented, Talented 2016... wordt gehouden op zaterdag 27 februari vanaf 9 uur avonds in Café Bar Gewoon Gezellig aan het henri Dunamplein 21-23 in Hillegom. Namen van de deelnemers, onder andere onze Zandvoortse Lea Bos... Danny de Klerk, Petra Lek, John Koning, Jerriam Preston, Reckermen... Lennart, Dennis Smit, Dennis Peperkamp. Wat kunnen deze mensen winnen in de finale... Eerste prijs: eigen single met singlepresentatie. De tweede prijs: betaald optreden. En de derde prijs is fotokaarten. De Ruud janssen de Band speelt de Beatles op zaterdag 27 februari, aanvang 21.30 uur in Café Laurel en Hardy aan de Haltestraat in Zandvoort. Dit wordt natuurlijk een spetterend optreden. En ik mag natuurlijk niet vergeten te vermelden dat onze Charles Duif achter de drum zit. Als je kans wil maken op een doe, leuke prijs, doe, doe, doe mijn best, hè? <laughs> ga dan naar Facebookpagina van Lauro en Hardy Zandvoort... en geef daar het nummer op dat je graag wilt horen. Zaterdag 28 februari... Uma Casa Portuguesa in Theater de Krocht in Zandvoort. Het begint om half drie s middags. Zangeres Daisy Correa brengt een mooi eerbewijs aan de grote Fado-zangeres... Amalia Rodriguez. Kaartjes voor de optreden kosten 15 euro... Ook op 28 februari jazz in strandpaviljoen Talassa, nummer 18. Aanvang vier uur middags. De jumpjazz-formatie JASP zal hier optreden. Ik heb me laten vertellen dat deze formatie de Panat Charles. Dit nou, waren de regionale <laughs> nieuwsberichten. Nou, helemaal goed. Dan gaan we over naar het weer, uh, uh, Ingrid. Ja. Weer of geen weer. Zomer of hardje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt.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 Tell me Papa Papa would De Temptations. Papa was a Rolling Stone. We schakelen weer over naar Ingrid, die twee gasten ontvangt hier vanmiddag in de studio. Ingrid. Ja, dankjewel Charles. Uh, Ineke, jij wil graag ook iets vertellen van hoe je bent begonnen hè? in Zandvoort. Dat is inmiddels zeven jaar geleden uh, zijn we begonnen in de schoolstraat. Klein pandje, 55 vierkante meter. Nou, daar konden precies die slenderbanken en de vacu in, En dan was het vol. Nou, na verloop van tijd dacht ik, ja, wat zullen we doen? Uh, gaan we uitbreiden? Wat? Maar dat kan daar natuurlijk niet. Dus na drie jaar zijn we verhuisd naar de Hoge Weg. Hadden we twee keer zoveel ruimte. Daar ben ik begonnen met meer dingen te gaan doen. Dus uh, massages doe ik daarbij. We hebben natuurlijk die fitnessapparatuur... We hebben een hele mooie, superdeluxe zonnebank erbij. Uh, ja, en toen dekte die naam de lading eigenlijk niet meer. Nee. Het antwoord. Want dat slaat echt op die banken. Dus toen hebben we besloten, vorig jaar, per januari... Uh, hebben we de naam veranderd in Smith's Health and Wellness. Ik vind dat dat veel meer de lading dekt. Ja. En um, Erik, onze tweede gast. Hoe lang zit jij al in het pand? Oh, jezus, Moeilijke vraag. Eh... Uh... Nou, Ineke zegt twee jaar. Voor, ja. mijn gevoel, voor mijn gevoel is het wat korter. We zullen ongetwijfeld twee jaar geleden begonnen zijn. ja, Met de health. Ja, met de health. Ja. Um, daarbij heb je ook nog een, een pedicure en schoonheidsspecialiste bij je werken? Ja, ook. Ja. ja, Prima pedicure, kan niet anders zeggen. Heel veel ervaring heeft ze ook. En kan ook echt de meest moeilijke voeten kan staan. Ja. Is ze gewoon fulltime aan het werk? Of? Nee, ze spaart daar maar aan het werk... Um, Momenteel op maandag en op vrijdag. Oké, okay. ja. Dus je moet ook echt een afspraak met haar maken als je wilt ja. langskomen? Dat sowieso, ja. ja. Je noemde zelf even dat je ook massages geeft. Ja, klopt. Ja. Wat voor soort massages moet ik dan uh, uh, aan denken? Ontspanningsmassage uh, doe ik en uh, hotstone massage en cupping. Wat is cupping? Cupping is een hele oude Chinese methode van masseren. De Chinezen gebruiken daarvoor uh, glazen uh, kommetjes... Waar ze even een vlammetje onderhouden en dan op je huid zetten. Ja. Het vuur dat trekt zuurstof weg. Dus die is ook meteen verdoofd. Maar het trekt daarmee ook vacuüm op je huid. Dat is de Chinese methode, waarbij je er dan zo'n beetje uitziet als een octopus weet je, met al die rondjes op je rug. Ik heb daarvoor uh, uh, siliconen cupjes. Die moet ik alleen maar inknijpen en op je huid zetten. En dan zuigt die al vaker. Ja. Maar ik ga er wel mee masseren. Ik kan hem soms stil laten staan op een plek waar het pijn doet. En dan zie je het ook echt bijna paars worden, want dat trekt een beetje de, de, het bloed naar boven. Ja. Het is eigenlijk een milde bindweefselmassage. Het wordt heel erg uh, als prettig ervaren. Uh, ik heb ook heel wat klanten die binnenkomen en zeggen, ik heb zo'n pijn hier, zo'n pijn daar. Nou, ga maar even liggen en dan gaan we met die cupjes. En dan. Nou ja, 80% van de pijn haal ik dan wel weg hoor. En soms ook helemaal. En over welke pijn praten we dan? Uh, pijn in de rug meestal. Oké, okay, dus ja. uh, gewrichten. Uh, ook. Ja, ja, ja knieën. Ja. Ik noem maar wat. Ja, knieën heb ik eigenlijk niet zo gedaan. Het is nee. echt de echt rug waar je. En dan begin ik dan meestal eerst met een ontspanningsmassage en ga dan over op de cupping. En hebben ze dan ook ernstige rugklachten? Bijvoorbeeld een verschoven wervel? Of nee, nee, nee. Niet? Ik ben geen arts en ik ben geen fysiotherapeut. Dus dat pretendeer ik ook absoluut niet. Nee te zijn, hoor. Dus, maar het is echt gewoon... Nou ja, weet je, je kan je soms een beetje verdraaien... en dat je je rug zo pijn doet. Ja, spierpijn eigenlijk. Spierpijn, ja. ook mensen die uh, in de schouders... en de bovenrug uh, vaak pijn hebben. Dat is vaak ook van stress of vermoeidheid. Wat ja. dan ook. Dat trek ik toch wel aardig uit, hoor, met de kupping. Hartstikke ja. mooi. Ja. Uh, je doet ook gezichtsbehandelingen? Sorry, Charles. Nee, maakt niet uit. Maakt niet uit. Nee, ik wil even tussendoor vragen aan Erik. Health en wellness. Uh, uh, wellness, dat verhaalt natuurlijk je goed voelen. Hè, je welbevinden. En health natuurlijk gezondheid. Erik, wat voor disciplines uh, moet ik er aan denken? Alleen maar fitness of, of doe je nog, nog andere zaken? Uh, de de, de, de health die komt uh, uit de orthomoleculaire geneeskunde. Uh, uit de manuele geneeskunde die ik doe, oftewel... Al die uh, wervels waar jij net over had... dat die misschien verschoven konden zijn... die probeerde ik recht te zetten. Oké. Okay. En, en, jij, jij bent en ver... we doen nog wat cosmetisch. Oké, okay. jij bent uh, echt fysiotherapeut van je beroep? Nee, ik ben uh, uh, oorspronkelijk 25 jaar huisarts geweest. Oh? Uh, na het uh, beëindigen van de huisartsgeneeskunde... Uh, uh, hebben we ons uh, verder gespe gespecialiseerd... in de cosmetische geneeskunde. Ja. En de andere twee disciplines... die. Uh, ik was door het huisarts de geneeskunde al heen. En hoe, hoe is dat om, om van, van van, ja, als je huisarts bent geweest zoveel jaar... hoe is dat dan om eens wat anders te gaan doen? Lijkt me toch oh, best wel een hele overgang? Of, dat, of... dat is fantastisch. Oh, Oké. Okay. Dat je de mogelijkheid hebt om ook nog wat anders te gaan doen, wat ja, ja. Uh, eigenlijk wel binnen, binnen het werken met mensen blijft. Ja. Ook binnen de gezondheidszorg blijft. Ja. En waar je ook iets uh, heel goeds voor mensen kan doen. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook een heel groot voordeel dat je er zoveel kennis hebt opgedaan die jaren terwijl je huisarts was. Ja, dat is een pluspunt. Vooral als mensen met een hoop klachten komen. Dat je daar toch gemakkelijker kan inschatten en rubriceren wat je er wel en niet mee kan doen. Ja, precies. Nou, een heel verantwoorde zaak dan om naar zo'n instelling als jullie hebben heen te gaan. Want je vindt toch ook vaak van die centra waar wat minder noem het maar professionele krachten aanwezig zijn en ja, met een huisarts uh, in, in het pand, zeg maar. Althans, een huisarts, oh, oh, -huisarts. die... huisarts Nou ja, je blijft... Volgens mij blijf je je hele leven... Nee, je blijft blijf je, je hele leven wel huisarts. Ja. dus ja. nou, dan is best wel veilig voor de klanten natuurlijk. Toch? Ja, want ja. Uh, ja, ja, uh, mensen beschouwen je soms ook nog als huisarts. Want ze komen ook nog wel met die vragen die daarbij horen. Ja. Maar ja, goed, als ze dan voor een andere behandeling komen... dan nemen we dat gewoon even mee. en ja. uh, Meestal is het antwoord, dan ga maar even naar je eigen huisarts. Ja. Nou Ingrid, ik zou, dat was mijn vraag even tussendoor. Zorg dat ik je in de radio Geen probleem, Charles. Uh, Erik, kan ik alvast oh. verklappen, is uh, op 9 maart onze gast. En dan heeft hij ook een hele mooie prijs voor de luisteraars. Dus daarom is hij nu een beetje aanwezig als de sidekick van Ineke. Okay. Om het zomaar te zeggen. Oké, okay. okay, nou goed. Uh, uh, hij is ook fan van muziek, heeft hij me zojuist laten weten. En dan uh, met name van deze groep. Van het geweldige album Rumors, uh, Don't Stop. En het, uh, dat zongen natuurlijk ook alle patiënten van Erik uh, toen ze, hij stopte met, uh, met zijn huisarts. Eigenlijk don't stop, maar hij deed het toch. <laughs> Erik toch? Ja, soms moet je wel. Dat het, uh, als, het, uh, als je zelf patiënt wordt in het lichaam wil het niet meer. Oké, okay, okay. ja, maar... nou, dat is niet, niet oké okay, natuurlijk. Maar, maar nu gaat het allemaal weer goed? Uh, voor wat ik nu doe gaat het uitstekend. Oh, oké okay. Maar ik heb mijn beperkingen. Uh, Ingrid, ja. ik geef het woord weer aan jou. Over. Dankjewel, Charles. Um, Ingrid, je doet ook gezichtsbehandelingen. Ja, klopt. Met ja. Elena Didi producten. Dat is een vrij nieuw merk. Het is van Monique de Vries uit Zandvoort. Ja. Heeft dit ontwikkeld. En heeft dit sinds een jaar ongeveer op de markt gebracht. Dus wij verkopen die producten ook. Maar ik geef er ook uh, mini gezichtsbehandelingen uh, mee. Maar ik ben geen schoonheidsspecialist. Dus nee. ik uh, geef daar een lekkere massage mee. En een masker eventueel mee. Dat, dat is wat ik ermee doe. Ja. Uh, willen ze echt een, een schoonheidsbehandeling... dan doet Lizzie dat. Ja. Ook met deze producten. Die ook de, de pedicure ja. is, ja. zeg maar. Ja. Ja. ja. Maar zij is gediplomeerd. Ja. Dus zij kan dat ook allemaal. Ja. Uh, jullie doen ook harsen of dat, dat soort dingen? Dat doet ja? Lizzie. Dat ja. doet Lizzie wel allemaal? Ja hoor. Oké, okay. ja. ja. ja. Is er ook een, een manicure bij jullie? die gedeeltelijk zelf, heb ik begrepen. Ik, ik doe het uh, het meeste zelf inderdaad ja. en uh, zaterdags heb ik uh, dan werkt mijn kleindochter bij ons en die kan dat ook prima doen met een paraffinepakking voor de handen en dan uh, gewoon een goede verzorging voor je handen. Ja. Ja. Je bent ook nog bezig met uh, goede doelen, zeg maar, de actie. Ja. Make ja. a wish. Uh, ja, ja, inderdaad ja, Ik uh, ben benaderd door die firma en, uh, of door die stichting. Uh, die hebben een gezin um, uitgekozen, ik weet niet precies waar ze van aankomen... waarvan de moeder een hersenbloeding heeft gehad, eenzijdig verlamd is... en ze willen dat gezin een dagje zandvoort aanbieden. Ze hebben mij daarvoor benaderd. Uh, vader en zoon gaan lekker uh, uh, anderhalf uur zwemmen in de Centerparks... en moeder en dochter van dertien komen bij mij en die krijgen dan een uh, massage die krijgen dan inderdaad de verwendigheid voor de handen... met de paraffinepakking... en dan een, een lichte um, schoonheidsbehandeling met make-up. En krijgen ze dan een cupmassage? Uh, ja, ik doe ja. Dan, meestal doe ik een combinatie. Als ik dus ga masseren... Uh, dan doe, begin ik altijd met een ontspanningsmassage. Dan een beetje hotstones een beetje mee masseren... en dan nog een beetje cupping erachteraan. Maar dat is net nagelang wat ze kunnen hebben... of wat ze hebben willen... He, dat is natuurlijk aan de, aan de klant zelf te bepalen wat ze, wat ze wil. Heb je zelf aangemeld voor deze actie of ben je nee, benaderd hoor? Ik ben gewoon benaderd door ze. Ja, maar ik Leuk. vond het een hele leuke actie. Ja, Dus zeker. Denk, daar doe ik zeker aan mee. Uh, Eén keer per jaar doen we ook mee voor het Reumafonds. Dan trekken we de eerste vrijdag in oktober is altijd de dag voor het Reumafonds dan um, buiten het abonnement op betaalt iedereen voor zijn, voor zijn uh, slenderen. of wat ze dan ook bij ons doen. En dat gel geld gaat allemaal naar het Reumafonds. Leuk. Dat doen we dus eigenlijk al vanaf het begin. Ja, heel erg leuk. Hartstikke mooi. Hoort nu, er ook een ja. beetje bij. Toch? <laughs> <laughs> um, Erik, jij noemde net een woord. Je bent orthomoleculair arts. Wat is dat precies? Ja, dat is een, uh, uh, een, een woord wat uit het Grieks komt. Ortho is goed. Of ortos is goed. En moleculair, dat zijn uh, moleculetjes. Dus dat is in feite het werken met de goede moleculen. En dan denk je heel snel aan de vitamines, mineralen en Lifestyle. Wat je met mensen kan bespreken hoe ze hun gezondheid kunnen optimaliseren. Oftewel met de osteomoleculaire geneeskunde. Kijken we naar een, uh, uh, de gezondheid bij de mensen binnen, Darmfunctie ook en dat soort dingen. En met de cosmetische geneeskunde kijken we naar... Het mooie aan de buitenkant. En het aardige van de combinatie is dat... Een, een mooie huid... gaat niet zonder... een goed inwendige milieu. Dus je zal ook altijd moeten kijken of... je behandeling wel kan aanslaan... wanneer mensen allerlei mineralen tekort komen... of een slechte voedingstoestand hmm. hebben. En misschien moeten ze dat eerst verbeteren... voordat je aan de buitenkant wat kan gaan doen. Ja. Dus de combinatie is leuk. Maar de combinatie is ook los. Ik bedoel, je wordt niet... Als je cosmetisch voor iets komt, meteen door de mangel gehaald voor het orthomoleculaire. En dan kunnen we ook gewoon zuiver een botox doen of een filler doen. Maar andersom is het ook, als je chronische klachten hebt. Dan hoef je niet bang te zijn dat we meteen wat aan je huid gaan doen. Maar dan kunnen we ook gewoon orthomoleculair behandelen voor de klacht waar je komt. Waar je komt ja. Ja. Daarmee gezegd dat een hoop uh, zeg maar huidklachten uh, voortkomen uit een... Uh... Ja, uit een verstoord spijsverteringsproces? Ja. ja de, de, je, je, je verdedigingssysteem zit in je darmen. Ja. Ze zeggen ook wel eens dat je hersenen in je darmen zitten. Want eigenlijk alles wat goed gaat in het lichaam wordt eerst geregeld door alles wat je opneemt in je darmen. En door de bacteriële functie in de darmen. Uh, dus optimaal is eerst een goede darmfunctie. Okay. En uh, daarna gaat de huid vanzelf wat beter. Maar ga je ook beter functioneren. Okay. En we kunnen natuurlijk met allerlei onderzoek kijken wat er mankeert in je milieu intern in die darm, zoals het dan heet, welke bacteriën je te weinig hebt, welke te veel zijn om daar een nieuwe stabiliteit in te brengen. Ja, interessant, geldt dat ook voor wat, wat aanvankelijk dan uh, uh, noemen we het maar chronische aandoeningen lijken? Uh, uh, nou ja, het begint natuurlijk met de verstoring. Ik even, als ik even naar mezelf kijk. Uh, ja. Um, ik heb zelf nog wel eens een beetje last van, van, van uh, een, een droge huid... en wat schilvers en zo. Uh, uh, en de dermatoloog zegt dan... ja, dat kan wel ouderdomsporiast zijn. Uh, die draai geeft hij ernaar. Uh, maar kan je daar ook van genezen door je voedingspatroon te veranderen? Uh, genezen is altijd een moeilijk woord. Mm -hmm. Je kan het wel optimaliseren. Zodat je een, een door je leefstijl en, uh, het lichaam de kans geeft om het beter te laten herstellen. Uh, genezen, ja, als het, als het ene weg is... komt er wel weer wat anders tevoorschijn. Mm -hmm. Dus genezen is altijd een moeilijk woord. Oké. Okay. Nou, dat was even mijn vraag tussendoor. Ik kijk op mijn klokje trouwens... en ik zie dat we nog zo'n ja, zo ruim 4,5 minuten gaan hebben... voordat de, de reclame, Niels en reclame... van 1 uur voorbij komen... Dus we moeten er zo even uit. Ik stel voor uh, om maar eventjes af te sluiten met uh, wat muziekjes tot, tot die tijd. En uh, nou Ingrid zei het net al. We hebben natuurlijk aankomende zaterdag bij Laurel en Harley, de Beatles. En hier was een voorproefje. Zover luisteraars. Het eerste uur van Zandvoort lunch. We zijn zo dadelijk nog een uh, vol uur bij u terug. We beginnen zo als te doen gebruikelijk met een stukje cabaret. En daarna uh, gaat Ingrid weer praten met uh, onze gasten hier vanmiddag aanwezig in het studio. Als u nog moet lunchen, eet smakelijk. En als u al uh, heeft gelunst, dan zeggen we altijd een goede welkomst. Wat ons betreft, tot na reclame Niels en reclame tot zo.